Put your hands on, put your hands together. Yo, we zijn er weer, twee gedeelten. Breathe and put your hands on. Eentje is het nu al weer zo ver. Ja, hoor, het is alweer tijd voor de overzichten. Wat gebeurt er allemaal door Ja, jaren en op deze daden? Dus we hebben het vandaag zeven oktober. Nou goed, allemaal weer uh, vreselijke berichten. Ik lees namelijk iets over een aardbeving in San Francisco. En ik zal het niet uitspreken wat het betekent, maar de aardbeving was op deze dag in 1989 lokale tijd. het was toen vijf over vijf. In de San Francisco Bay Area. En het was een, een aardbeving in de schaal van 6,9 op de schaal van een Richter. En uiteindelijk waren er 4000 mensen gewond bij gerakt. En er vielen 63 doden bij die aardbeving. Was het ook nog zo dat je die brug zo heen en weer zag gaan? Of was dat? Nee, dat is een Los nee, Angeles. Dat was iets anders. Dat die maar brug door snel snelweg. Uh... Ja, nee, dat was toen niet. Dat was weer gewoon omdat... de uh, de. Oh. Ja, een van de. Uh, wind kwam, ging die brug ging wiebelen. En uiteindelijk stortte die neer. Met allerlei mensen erop ook en zo. Uh. Goed, dat was dan iets anders. Ja. Wat er gebeurde wat er nog meer? Duinkerken wordt verkocht in 1662. Voor 40.000 pond. door Karel II van Engeland aan Frankrijk. Niet okay. wetende dat daarna. Daar, de auto, dat ze daar met z'n allen zouden landen, hè? Ja. Duinkerken. Ja, ja, ja. Ah. ja, en in 1604. Uh, vindt Johannes Kelper. of ziet hij eigenlijk. de eerste. Uh, Even voor het eerst het sterrenbeeld Slangendrager. En uh, daarmee uh, de tot nu toe laatste supernova in ons melkwegstelsel ontdekt. Oké, okay, Kepler. Je hebt ooit gedacht dat uh, de maan om de aarde heen valt, of zo, geloof ik. Wow. Nou goed, dat zou ik nog er, me niet ja, Ik, weet het niet. ik uh, ga me er even in verdiepen. Ja, okay. En uh, ik zie ook hier dat in 1945, na een hele grote massademonstratie in Buenos Aires, wordt Juan Perón vrijgelaten uit de gevangenis. En dan denk je, wie is Juan Perón? Maar zijn vrouw, hij is getrouwd geweest met uh, Evita Peron, Of uh, Eva heette ze, maar die werd ook Evita genoemd. En uh, die, die, uh, die was toen zo'n boegbeeld. Weet je, er is, toch, uh, er is toen zo'n hele mooie musical, Evita, geschreven. En dan is dat is de... over zijn vrouw, zijn tweede vrouw. Die, uh, pas, oh, oh, die echt heel veel betekend heeft voor de hele bevolking van uh, Argentina. Ja. Wel bekend, hè, van Don't Cry For Me, no, Argentina. Ja. precies, met Madonna erbij. Goed, ja. in 1971 verklaring van Maximiliano Kobler. En ik heb een beetje zitten lezen bij deze man. Deze man heeft mooie dingen gedaan. Hij is eigenlijk journalist in de jaren 30 En uiteindelijk werd hij opgesloten in een concentratiekamp in Auschwitz... En er zat ook een Auschwitz 1. zat hij. En uh, uiteindelijk uh, probeerde gevangenen daar te ontsnappen. Uh, uiteindelijk moesten een aantal mensen uit die barak, die, uh, die probeerden ontsnappen. Maar ook andere, werden, tien mannen werden eruit vandaan getrokken. Die moesten in een uh, bunker plaatsnemen. Die zouden de hongerdood krijgen. En er was één man bij, die had twee kinderen. En uh, deze Maximiliano Koblen, die zegt van, nee, dat vind ik, niet, dat wil ik niet... En deze man, deze... Uh, was trouwens monnik geloof ik of... Nee, niet monnik. Maar goed. Uh, deze priester die zei van... Dat wil ik niet. Ik neem zijn plaats in. En uiteindelijk hebben ze daar dus uh, tien dagen in gezeten. En uiteindelijk was hij een van de twee mannen die nog... Het had overleefd. En die uiteindelijk kreeg hij een dodelijke injectie. Dus ging hij uiteindelijk allemaal nog dood. Maar goed, deze man is uiteindelijk zalig verklaard. omdat hij allerlei goede dingen heeft geraakt... en ook uh, dingen onder de aandacht bracht via zijn pen. Goed, andere dingen die speelden. Ja, 1957. de dijk tussen het eiland Marken. en het uh, vasteland wordt uh, gesloten. Oké. Okay. Goed, één dingetje nog even. Eén dingetje ja, nog even? Ja, nog één dingetje. Albert uh, Einstein? Heb je ja. dat nog gelezen? Albert Einstein? Ja, die Albert Einstein. Naar uh, Amerika, omdat hij namelijk uh, uh, bang is dat uh, de, de, de Duitsers. Voor, voor de naties. En omdat ze bezig zijn met de atoombom In ja. 1933 was dat. Ja, precies. Uh -huh. En uh, later heeft hij dus ook nog een brief gestuurd naar uh, de president. Wie was er toen ook weer president in Amerika? Um, uh, Franklin Delano ja, weet ik van. Roosevelt. Roosevelt was dan nog een werk van wie <laughs> En uiteindelijk, uh, uh, dat was helemaal duidelijk... of hij de eerste brief heeft gestuurd... maar later heeft hij nog een brief gestuurd... door te zeggen van, jullie moeten echt opschieten met die uh, Kenbom... want uh, de Duitsers zijn er ook mee bezig. En uh, uiteindelijk heeft hij zeg, het project uh, in werking gesteld. Hij heeft er niet aan meegewerkt. Uiteindelijk heeft hij afstand genomen. En dat hebben meer wetenschappers geprobeerd... maar dat lukte dan ook niet helemaal nog goed. Goed, straks nog de verjaardag. We gaan er even een trein, sneltrein te is even een Moppie-muziek. Yes, hij speelt in het voorprogramma van de, de Stereophonics. Ik heb het over Lucas Hemming... Never let you down, I'm it, it is. Okay, ik val in herhaling. Hij was niet heel erg goed, hoorde Nick. Hij moest nog een beetje wennen aan zijn live performance. Het was niet helemaal strak, maar ja goed... Misschien mag dat ook wel niet, hè? want als je de serofonics na je hebt... dan moet het toch wel knallen, dus dat moet het toch wel beter klinken dan. Er moet wel verschil zijn, zeg dus. maar. Goed, zover deze uh, uh, Lucas Hemming. en Never Gonna Let You Down. Het is de zaterdagmorgen, we zijn in het overzicht... wat er allemaal gebeurt op 17 oktober. En wie zijn er vandaag? Allemaal jaren! Okay. Precies, noem maar. Ik noem Simon Vestijk, Nederlandse schrijver, overleden in 1971. Ja. Maar ook wel vrij bekend. Noem maar even één bekend boek, want dan uh, kan ik het even plaatsen. Nou, ze hadden het de hele tijd over dat boek van de, de baby en vier vrouwen of, zo, of zoiets. En ook de, de koperen, nog wat de koperen tuin. Kind vier vrouwen en kopen? koperen? Koperen. Ja, ik dacht iets met koperen. Zij dus is daar iets van bijgekomen. Oh, ja. Ik ben ook op de avondnaven hebben gezegd. Ik kreeg je ook zo'n lijst. Maar dit zou je kunnen lezen. En dan stond hij ook tussen. Oké. Okay. Nou goed, ik kan me vergissen. De koperen tuin. De Zijn koperen beste tuin. Zijn best Ik Wist het wel. Toch gestoord. Ja, ja, ja toch goed hoor. Wie is er nog meer jarig? Ja, uh, Marshall Bruce Mattas. Beter bekend als uh, Slim Shady, Maar toch wel het meest bekend als awesome. Eminem. Eminem! De intonatie op de NL, Hoe je praat. Nee. Uh, hij is wel een van de weinige blanke rappers. Die ja. het uh, echt een beetje gemaakt hebben. Hij, hij, ja? hij is 72. En hij, al sinds 92. Uh, ja, hij wordt bezig. Hij is 43. en uh, zijn meer mensen 43 geworden. Onder andere White Clef Jean is ook 43 geworden. Hey, yo, I'm yeah. at the bar Yo, man. Overbekend stemgeluid. Degene die ook 43 jaar is geworden, is Starkan. Ja. Yeah. Ah. Ah. hoor. Doe het goed bij de vrouwen, volgens mij. Ja, en dan, je, je doet net die kust niet hierin Die ja. erin zit. Maar wie vandaag ook jarig is, maar ze is al ja. verleden inmiddels. Ja? Dat is de Jean Arthur. Dan denk je Jean Arthur. Maar dit is echt een actrice die echt heel, heel. Uh, kreeg een Oscar-nominatie ook voor The More The Marrier. En uh, ze is in Broadway geweest. Maar ze heeft dus echt ook gespeeld in The Foreign Affair... en The More The Marrier, The Devil and Miss Jones... en Mr. Smith Goes To Washington. En ik heb het idee dat een aantal van die films ook in de remake zijn geweest. Dus uh, het is echt wel een hele mooie vrouw, trouwens. En, uh, ja, ja. Ja, ze heeft... Uh, dat wel ja, bekende jaren 50 kapsel. Nou, jaren 40 kapsel is het eigenlijk meer, denk ik, dat zij uh, heeft. Maar goed, verder is vandaag ook uh, uh, jarig Angela Kramers. En je kent haar natuurlijk nog beter van de Dolly Dots. Oh, baby, don't take it me. Uh, zij heeft uiteindelijk uh, een paar jaar in de Dolly Dots geden, gegeven ging de Dolly Dots uit elkaar vandaan. Ze vielen uit elkaar in 1988. Op een gegeven moment trok ze zich terug uit de publiciteit. Ze is uiteindelijk yoga-lerares geworden. En ze heeft daarnaast, samen met haar man... Richard Griffioen hebben ze een stichting ZAM opgericht. En dat is vernoemd naar haar zoontje. Die heeft namelijk het syndroom van Down. En uh, ze is vooral uh, bezig met de, het stoornis autisme. En uh, ze geeft dus yoga-les. Maar ook is ze bezig met het interactie met dolfijnen en mensen met een handicap. Dus daar zet zich vooral voor in. Verder doet Leuk. ze niks meer in de muziekwereld. Maar goed, uh, wel goed bezig. Ja, zeker. zeker. Ja, ja en vandaag in 1967 overleden uh, Xu Yong Tong. Dat was de laatste uh, uh, keizer van uh, China en de laatste keizer van de Qing, nee, de Qin dynastie. Ja, Qin. Je kiest gewoon elke keer weer een wagen dat soort uh, ja, Chinese namen. Ik begin er niet meer aan, hoor. Nou, het stond. Er, ik moet het, het. is ook lastig te vertalen uit Chinees. Dat, ja. ja. Maakt het bericht niet makkelijker? Nee, dat kan me voorstellen. Okay. Wat gebrekkig Nederlands dan? Nog meer jarige. Ja, Sharon Leel. Mm -hmm. So. Lil, ze is een Amerikaanse actrice. En ze werd in 2007 genomineerd voor een Screen Actors Guild Award. En samen met de hele kast van de mu muziekfilm Dreamgirls. Ja, een mooie vrouw is ze trouwens. Ze heeft heel veel films gespeeld, maar echt Dreamgirls was degene die je uh, nog kent. En Soul Man uh, is ook nog bekend. Maar die de, andere de, films zijn allemaal een beetje te verwaarlozen. Uh, ja. Dreamgirls, ging dat niet over de, over de, de, de Supremes? Ze daar niet ja. op geschoeid? Jawel, Ja, wel ging alles ja, goed. Goed. Doe het al leren, hij zou vandaag ook jarig zijn geweest. Montel Comery Cliff was geboren in 1920, is eigenlijk maar 46 jaar oud geworden. Hij was een van eersten dus met, met, met acting, dus de diepte in acteren uh, aanbrengen. En was daar erg goed in. Uiteindelijk is hij uh, met een auto-ongeluk eigenlijk al een beetje om het leven gekomen. Hij reed achter iemand aan. Hij kon zelfs niet zo goed rijden. Geef met vloog hij uit de bocht vandaan. En uh, toen zat hij helemaal bekneld onder het dashboard. En toen is Elizabeth, is Elizabeth Taylor eigenlijk die auto ingekozen. Doken, heeft hem weggehaald. Hij stikte nog bijna in zijn eigen tanden. Uiteindelijk is hij nog meer gerestaureerd, zoals sommige acteurs dat mooi zeiden. En uiteindelijk is hij uh, langzaam aan een zelfdoding uh, ten onder gegaan... door drank en drugs. En hij kon zijn gezicht ook bijna niet meer bewegen... omdat hij ja, plasticurgie is ondergaan. Nou goed, uiteindelijk uh, toen is de berg afgegaan. gegaan. Drugs en drank. En ook het fijn dat hij eigenlijk niet voor zijn homoseksualiteit uit kon komen... is uiteindelijk uh, is zijn, ja, geleid tot zijn dood... Nog meer mensen die we onder de aandacht moeten brengen? Nou, de rest is allemaal een beetje sport en zo. Ik heb er niet zoveel mee. Oké. Geef ik eerlijk toe. Sandra Remer, hebben we die nog genoemd? Nee. Nee, Sandra Remer is vandaag 56 geworden. 56, pas? Ja, dachten we al verkeerd. Want al die dat ze veel ouder was. Sandra Remers. Ja, nee, maar veel ouder dan ik was. Oké. Nou, volgens mij is... Nou, reken jij anders. Even Sandra Rehmer ken nog van deze plaat. Ah, sorry. De hele oud Maar ook naar ook dat We was in 1976. Toen had ze met deze plaat heel veel succes. Nee joh, het is 65 geworden 65, gemaakt. sorry. Ja, ja dat zijn wilde plaat toen. En vandaag dus 65 geworden, Sandra Rema. Goed, tot zover de verjaardagen. Jawel. Helemaal, allemaal. Maar ik moet nog heel even iets leuks vertellen. Iets anders. Er staat dus op de foto, ja. naast de kleding die ze droeg op het Eurovisie Songfestival in 1979... Ja. een legging en een doorschijnend dingetje. Ik dacht zo van, oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat ziet er zo wel sexy uit. Maar ik, eh, toen ik naar dat uh, filmpje, zag ik er niet zo sexy. Nee, nou, nou, goed. nou. Goed, tot zover 17 oktober, ja, dames en heren. Times Square Destroy begint langzaam hit te worden omdat wij hem zo vroeg draaiden natuurlijk. Hè. Jesus is beside himself. Jacob's in a state of decimation. We're riding on the wall. At all, just forces of nature in love with a weather station. Artist and repertoire, hand in hand To the great doorway.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 Meneer van zingen moet je altijd wel even wennen, want hij lijkt wel of hij... Times Square, wel, of hij er ook een klein beetje bij moet braken, destroyer. Als je de naam hoort van de belletje je denk ik, wat een fuck man, dat is echt heftige muziek gewoon. Maar het is een heel sfeervol gewoon, bij de zondag uh, borrel. Times Square, is er niet uh, eerder een plaatje erover gemaakt? Dacht het wel. Is het is zaterdagmorgen, 20 minuten over 9, straks een tiener. Goedemorgen, Zandvoort lijf vanuit het Hoogland. En wij hebben nog allerlei grappige berichtjes die je ook weer kan vinden op onze Facebookpagina. pagina Ja, zeker. Kijk daar even. En onder andere kan je ook zien dat olifanten niet altijd van die hele lieve beestjes zijn. Nee, zeker niet. Kees van Kooten maakte zich gisteravond nog ontzettend druk. In de, bij Pau schoof je aan. Je zag hem echt verbaasd. Kijk, zei, wat the fuck? Hebben ze weer een olifant doodgeschoten? Belachelijk gewoon. Maar goed, ja. er is wel 53.000 euro voor betaald. Ja, dat is het ontwikkelingswerk. En uh, goed, uh, ja, er worden wel meer beesten neergeschoten. En het mag is wel natuurlijk als een uh, jager er rondloopt. en die wil voor zijn gezin wat vlees neerschieten, dan wordt hij opgepakt. Maar zo'n dure zakenman. Dat mag. Dat mag. Nou, het verbaast me ook nog steeds dat ze dan nu uh, zeggen: van nou ja, oké, die, okay, die uh, tanden die mocht de jager hebben. Ja. Maar al dat ivoor wat vernietigd wordt, hè, wat ze, ze in mijn slag nemen. Ja. Ik denk als ze dat ivoor wat in mijn slag genomen wordt, nou gewoon. Uh, verkopen van het land zelf. Dan wordt, gewoon nog, uh, dan wordt de markt een beetje verzadigd. Dan heb je, heb je daar geen last meer van. Ik, of het zo Denk werkt. Denk ik dan. Ja. Of ben ik dan dom. Maar ja. Ja. Ja. Al Laat al het, al het weten of het een domme opmerking is voor mij of niet. Of die hij blond is pakken. of dat hij toch bruin is. Ja, ja precies. Die opmerking. Ik het dat niet. zou kunnen. Ik had, uh, gisteren was het trouwens... Een, uh, of nee, dinsdag afgelopen dinsdag. Huh? Was het in, uh, in Great Britain. Was het No Bra Day. Dan moet je wel aanspreken. Oh, oh er, zijn er foto's van? Uh, nou, weet no. ik ook niet. Ja, want in ieder geval met... Ze lieten dus op dinsdag 13 oktober massaal de BH thuis... omdat ja. het No Bra Day was. Ja. En met de hashtag van uh, hekje No Bra Day... wilden ze op Twitter laten zien dat borsten geen hele dag gevangen moeten zitten. Oh, hoewel de leuk. feestdag nogal seksistisch lijkt... werd deze oorspronkelijk in het leven geroepen... om de vrouwen met borstkanker te steunen. En ja. toch is duidelijk dat het merendeel van de vrouwelijke Twitteraars geen flauw idee hebben waar de actie voor staat... En gewoon graag een foto van zichzelf delen zonder BH. En de mannen? Nou ja, die hebben daar duidelijk gewoon geen problemen mee. Echt geen problemen mee. Hoewel, nee, maar. hoewel ja, ik, vind niet dat, ik vind dat eigenlijk sommige mannen eigenlijk een BH moeten gaan dragen. Dat... Ja, die, die, die, die, die zie ik steeds vaker in de hand. Ja, toch maar borstondersteuning. Dat is misschien toch wel goed. Maar goed, ik kan me nog wel herinneren dat een paar maanden geleden volgens mij... voor mijn gevoel nog van een paar weken geleden, best is altijd zo als je oud wordt... dat er ook een soort dag was dat, dat je borsten moet laten zien. Maar dat was misschien gewoon helemaal bloot. Dan weet je dat, dan was jij toch gewoon oh, bij. Oh ja, ja. Die Sorry, ik was ondertussen uh, was ik even me in, aan het verdiepen in een ander uh, berichtje. Oké. Okay. Dus ik was, had me even afgesloten. Oké, okay, dat ging over de borsten. Het was pas uh, ja, nee, dat, dat, dat kon ik liplezen bij je. Oké. Okay. Dus uh, ik denk, ik moet ingrijpen. Oké. Okay. Maar dat, dat heb je... Nou goed. Nee. nee. Ik heb, ik heb, ja, borstendag. Ja. Borstendag. Ja, oh, bevrijd bevrijd borstendag. Ja. ja. En dit is no broad day. Dus eigenlijk zou dat op één dat dag, het dag moeten ]zelfde. dan. Dat is hetzelfde eigenlijk al. Nee. Want die, dat jij geen BH hebt, dan hoef je, kan je toch wel gewoon wat warms aan hebben. Ja, maar dat was ook het idee van de bevrijd borstendag. Ja. Dat ze ja? uh, dat dat je, je in de frisse lucht vitten of zo. Ah, nou. Nee, gewoon dat je lekker, ze mogen daar boungen. Dat was over het feit, dat ging over iets anders. Nu weet ik het ook weer. Het ging over het feit dat uh, mannen mogen wel topless oh, op ja. de foto op Facebook pagina's ja. verschijnen. Nee, maar vrouwen mogen niet topless op ja. foto's hey, verschijnen. We hey, zijn er. En toen dachten wij van, nou wij vinden, als mannen vinden dat helemaal niet erg. Maar op Facebook vinden ze dat wel erg. Dus die worden geblurred. De mannen tieten? Nee, de vrouwen, de vrouwen tieten. Tieten. En de mannen ja. tieten, juist niet. Nee, dat is waar. Maar ze, er was tieten. een reactie en die zegt: Het was daar dus Bengal-tieten-dag. Ik hoop dat ze ervan genoten hebben. Bengal-tieten-dag. Het kan, het kan, in principe kan het elke dag toch? De heilige hangtiets, ja. Nou goed, dat was een. Uh, Dames en heren, ja. dit is een historisch moment. Precies. Dit is een gevoel, dat kan ik niet uitdrukken. Nee, daar heb ik ook wel eens last van. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Er liggen een heel stapel hier. Zo heet die, all time long... Pretend that we don't, we don't miss where we start Uh, kopje Linking Park Weet je maar van die Met van beetje van opstandige Jonglui die lekker pop rock muziek maken eh, Schurken tegen de Punk muziek aan Nou ik schurk Wat heel, uh, heel wat uh, bij elkaar Zou je zeggen Dit is een nieuwe album Of niet? Ik geloof het wel, all-time low en het heet Kids in the Dark. Ja, Gooi uit ja, dat licht. Kom komt lekker bij hem liggen. Goed, is, uh, die toebak leeft op de raad, Is tijd voor de Zandvoortse berichten. Tot zover het nieuws uit Zandvoortse. Ja, dat wel heel snel, hè? <laughs> Zo, he? no. oh, heel snel. Hij toe gaat lekker de flex voorbij. Wat ah, zie je, dames? Nou, we er weer een muziekje in? Nee, goed, vertel. De Zandvoortse ja, de, onderne berichten. de ondernemer van het jaar 2015. Uh, gaat weer van start. En de kandidaten zijn bekend. De verkiezing ondernemen van het jaar wordt uh, voor de zesde keer op rij geho gehouden. De organisatie in, uh, is in samenwerking met de gemeente Zandvoort... Beach Promotie en de Zandvoortse krant. Tijdens de, het ondernemerschala op 19 november... Is de, in de haven van Zandvoort wordt de winnaar uh, bekendgemaakt. En de afgelopen weken volop geno uh, er werd de afgelopen weken volop genomineerd. En uit alle inzendingen zijn per uh, categorie drie bedrijven geselecteerd... voor de eindronde. Oké. Ik kan maar in kan... het berichtje staat niet bij wie... Okay. Oh, nee, dat... oh nee, ik zie het hier wel. MMX, oh. Shanna's, en Plazant... voor de horeca slash retail. Ja? Yeah. En yeah. voor Dienstverlening Zorg... Laten we schrijven even mee? Yeah. Dienstverlening Zorg heb je de Beauty Beach Club... en Mind Your Step en Zorgbalans. En voor toerisme en recreatie is het... Scuba Republic of Zilt Zee... Zilt Etsy, sorry. En de Spot... En, okay. je, en uh, je kan dus uh, op verschillende manieren stemmen. Heb je dat wel? Of, uh, want anders ga ik gewoon door hoor. Ja, doe maar. Maak het nee, ja, Je kunt op niet verschillende bij. manieren stem uitbrengen. Je kan het doen via de Zandvoort-app. Je kan het doen per e-mail. Uh, uh, dat is dan het adres ovhj, dus ondernemer van het jaar, at zandvoortse En je kan via het stemformuliertje in de Zandvoortse courant kan je ook stemmen en die kan je inleveren bij Bruna. Oké, okay. okay, nou, dank nou, je. Nou, mooi. Goed, sinds 2001 worden er gesproken over het voorgenomen... ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haalem. Na veel vergaderingen en debatten heeft het college van BW... nu een voorlopige visie over de samenwerking opgesteld. Op 27 oktober aanstaande zal een commissie Bestuur en Bemiddeling... een debat over dit onderwerp worden gevoerd... waarbij de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Zandvoort... Uitga uitgangspunt wordt... Wij gaan nu wat ampelijke taken gaan we naar halen, omdat ze hier te kort, te kort mensen daarvoor hebben. En eh, ze willen wel gaan samenwerken, maar ze willen toch echt wat dat antwoord een beetje zijn eigen bestuur houdt, toch wel zijn eigen visie houdt. En ja, dat gaan ze wel als... bewaken. Dus ja, iedereen is wel een beetje bang voor. Blijft die wel een soort loket, geloof ik, waar je naartoe kan. Om je uh, ongenoegen te uit, misschien. Ja, je kan via internet kan je allerlei afspraken maken. En dan uh, gaan we tegen die tijd ga je wel horen van waar het is. Want ik, ik heb zelf begrepen dat ja? degene die nu in Haarlem al zit, voor M MD, hè, Maatschappelijke Zaken en Dienstverlening. Uh, ons loket hier wordt bijna niet gebruikt. Maar ja, de meeste mensen gaan al voor uitkering en toestanden... gaan ze ook wel naar het UWV. En dat zit allemaal in Haarham tegenover het gemeentehuis. Oh, okay, dus, dus ik denk op zich... ja, en de huisboeken worden gewoon door de mensen afgelegd uh, en, in maar Zandvoort. Ze moeten dit wel heel even heroverwegen. Want ik hoorde dat uh, Bloemendaal misschien ook opgegeven wordt. Dus misschien ja. kunnen we dat weer samen. Eén grote we gemeente, daar, uh... ja. Ja, oké. Nou kennen land of zo, hè? Ja, ja goed, als mensen al halen gingen voor al die dingen... dan heb je het misschien ook helemaal niet nodig, het loket. Ja. Dan wordt het een uitgekleed loket. Een stoel waar wij gewoon... Even kan zitten. Ja, precies. Ja. Met, met maar je, een, je wel in de wachtkamer kan zitten. Laat alleen computer, de wachtkamer staan. een ja, computer waar je dan gelijk een afspraak kan maken. Ja, om in Haarlem langs te gaan. Dus de herfstvakantie is begonnen. Misschien ja, hebben we het al gemerkt. Nee. En nou blijkt dus dat er uh, tijdens, de Rabo, uh, tijdens deze week... heb je de Rabo Museum Kids Week in het Zandvoorts Museum. En ik zie er dus zelf dus nu in de Zandvoorts Courant niks staan. Maar bij uh, www.zandvoort, uh, www.zandvoort.nl... Daar zie je dus dat er allemaal rondleidingen zijn. Van woensdag tot en met donderdag. En woensdag 21, 22 en woensdag 28 en 29 oktober. Van 2 tot half vier. En dan kan je dus gewoon een, een kinderspeurtocht doen en een quiz. En dit is gratis. En uh, je hebt dus op vrijdag 23 oktober en op vrijdag 30 oktober... is er een workshop Flower Power schilderen. En ook georganiseerd van 2 tot 4. En die zijn wel... Uh, uh, die zijn dus niet gratis. Dus je kan je aanmelden via museum.zandvaart.nl. En uh, bij het aanmelden, graag naam, leeftijd en contactgegevens van de ouders vermelden. Zodat de ouders eventueel gebeld kunnen worden als er iets uh, aan de hand is. Want, uh, <lacht> het is niet de bedoeling dat die ouders ook weer mee gaan schilderen. Ja, en als we dan nou, toch... denk ik, ik denk toch dat het leuk is dat die kinderen gaan naar de dum. Ik denk, nou, ik ga even winkelen. Doe. Ja, zoiets. Ja, zoiets. ja vind ik ook. Dat Goed, zou ik ook ja. Doen. ja, en als we dan toch in de evenementen zitten. En dit weekend. Uh, is de seizoensfinale van de DNRT op het circuitpark Zandvoort. Uh, en ook in, uh, is vandaag de BB en de Soulmates, BB Soulmates ja? in Café Neuf vanaf uh, half negen avonds. En voor, uh, morgen uh, Classic Concert Music All In in de protestantse kerk vanaf uh, drie uur middags. En ga vast trainen voor volgende weekend. Want onder andere de, uh, het kampioenschap garnalenpellen is er weer. Oh, ik, uh, jij bent er fanatiek mee, nee? jij doet er fanatiek mee, toch? Oh, nee, ik ben altijd bang dat mijn handen een stinkende vis. vis. <laughs> ja, dat nou, gaan ze ook dan. Ja. En waar je ook flink voor moet trainen is de 10.000-stappen-wandeling. 10 ook niet onbelangrijk blijven nee. in beweging, maar goed, er is ook weer genoeg met, heel veel te doen met auto's. BMW. Ja, <grijgels> BMW. <3M2> <3M2> <3M2> oh man, hou ze op over die BMW. Zeg ah, Armelida of hoe ze ook heet. Ja. Oh, je weet bijna de naam ook nog. Ja, ze staat gewoon helemaal. Ze, ze schijnt ook echt opgenomen te zijn in het ziekenhuis. En uh, gister, gisteren, was ze daar nog. Ja, en ze je, heeft een gebroken elleboog of zo. Ja, op de, op de psychische afdeling of? Ja. Psychische afdeling, ja. Nou goed, of gaat ze iets stem doen? Dat kan ook nog. Ja, dit echt die stem, man. Wat voor dier is dat? Ik weet het niet wat voor dier het is. Doe nog eens een gooi. Ja, dus Lienic, Lienic is het, hè? Je ja, hebt de gauw Je had ook zo'n naam. Geert! Geert! Dat was een mail was dat? Ja, je, je hebt er ook allerlei varianten op, op internet. Op YouTube kan je allerlei filmpjes vinden met de gilder ondergemonteerd. En dat is wel heel grappig om te zien. Ja, sorry, ja, dat is nee, Dat is de humor. En ik, ik moet zeggen, afgelopen week. De, uh, dit was het nieuws, hadden er een leuk item over haar gemaakt. En uh, Lubach of Zondag uh, had er ook vijf dagen aan gesleuteld aan, aan een grap. Maar die grap snapte ik niet helemaal. Ik denk, jezus, daar zit een heel team op en er komt zo'n slappe grap tevoorschijn. Maar goed, zover de Zandvoortse berichten waren afgeleid. En nu tijd voor de keuze, dames en heren. Wat voor feest krijgen we nou op de radio? Iemand, iemand koffie? Kijk eens. Gabriel, tell me. Sweet about me. Liedje. Maar ze zingt, nog Snap sweet niet. about me. ze is helemaal niets zoets aan mij. Ik ben gewoon echt snoeihard gewoon, hè. Dus dat uh, is echt zo'n plaatje die jij weer uitzoekt. Het past ook gewoon bij je, gewoon, hè. Dat je denkt van... Durf agressief te zijn. Precies. Bijt van jezelf af. Dreigen met geweld. Mag. Precies. Dat is gewoon duidelijk. We hebben geaccepteerd. Vorige week <laughs> hebben we de aanwijzingen voor gekregen. hebben een mee bezig. En ik hoop dat sommige mensen dat letterlijk hebben genomen.